seen your light in me.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 En dat waren nog leiders, die waren nog sterk. Ik kan me herinneren van, uh, dat er in de Bijbel staat van, van Caleb, die was 4 of 85 jaar. En die ging nog reuzen te lijf. Ja. Nou, dat, Ik weet niet of ik dat ook nog doe op mijn 64e of op mijn 84e. Maar ik, ik zie wel dat, dat God geen beperking stelt aan leeftijd. Je kan niet zeggen van nu ben ik zo oud dus ik ben niet meer goed. God maakt altijd openingen in, in wat voor ding ook. Ik kan me voorstellen dat je dus lichamelijk ik heb daar nog geen last van, maar ik kan me voorstellen dat je lichamelijk minder wordt maar dan kan je nog altijd een deel uitmaken van zijn van zijn gemeente die de, waar je dus een, een taak in hebt. En dat vind ik heel erg mooi. Want je hebt dus in de gemeente waar ik zit, heb je dus oude mensen, je hebt jonge mensen, je hebt uh, echtparen, je hebt kinderen. En allemaal uh, maken ze deel uit van die gemeente. Ja, en dus samen met elkaar ben je een gemeente van God, een, een, een kerk van God, zeg maar. En um, jij, jij bent ook in de, een evangelisatiebus betrokken.